De Deense premier kondigde ook aan dat haar land vanaf 2033 zal voldoen aan de NAVO-norm... die voorschrijft dat 2% van het bruto nationaal product aan defensie wordt uitgegeven. Oekraïnse bedrijven die tarwe, mais, zonnebloemolie, pluimvee en eieren exporteren... moeten voortaan een exportvergunning aanvragen. Dat heeft de regering in Kiev besloten. Oekraïne is een van de belangrijkste producenten in de wereld van graan- en plantaardige olieën. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zegt dat bijna 20.000 buitenlanders zich hebben aangemeld om voor Oekraïne te gaan vechten tegen Rusland. Het zou gaan om vrijwilligers uit 52 landen. Een tweede Nederlandse advocatenkantoor stopt met het verdedigen van Russische belangen. NRC meldt dat het Amsterdamse hoingrog Montagné de Russische staat niet meer zal bijstaan in een eigendomme strijd om vodkamerken. Het bedrijf was twintig jaar actief voor het Kremlin, maar vindt de werkzaamheden niet langer moreel te verantwoorden. Eerder maakte het Zuidas-kantoor Houthof ook bekend niet meer te werken voor Russische klanten. De Internationale Judo-Federatie heeft de Russische president Poetin ontheven van al zijn functies. Een week geleden meldde de bond al dat Poetin niet langer erevoorzitter en ambassadeur van de bond is... Het is niet direct duidelijk welke posities Poetin nog meer had binnen de bond. Maar zijn invloed op het internationale judo was groot. Poetin heeft zelf een zwarte band in het judo. Het weer, vannacht opklaringen. In het noorden tot in de ochtend kans op mist. Het kan 1 tot 5 graden gaan vriezen vannacht. Morgen opnieuw veel zon bij 7 of 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in CFS. Met nu, Peaceful Radio. One Earth, one people, we fight as long as we exist. His ego can talk at peace, but just ignore man against woman, woman versus man. Try to understand, fight more. God's freedom, the only gift we should embrace. The juice everywhere, people dying Welkom bij Peaceful Radio Show nummer 1480. Mijn naam is Ben Oveugen, Uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Maar ook met een gast. Uh, maar daarover straks later. Het mogen duidelijk zijn waarom ik met dit lied Freedom ben begonnen. Het lied is geschreven door. Maurice Hiershout en ook gezongen door hemzelf. Naast componist en muzikant is hij ook auteur van het boek Undralix en de verdwenen magie. Te verkrijgen zelfs in de bibliotheek. Zijn partner is Caroline Bun met wie Maurice een coachingbedrijf heeft. Je kan je dus gezellig laten coachen door Caroline en Maurice... Met hun ga ik de komende twee uur praten over hun werk. Hunzelf, maar ook vooral over de muziek en de hele werking van muziek. Spiritualiteit komt ook nog aan bod en daarnaast ook muziek natuurlijk van Maurice. Zoals we al regelmatig hebben mogen beluisteren in een van de peaceful radio shows. Zoals het eerste album welke ik van Maurice kreeg, doorgestuurd jaren geleden. Music from Above 1 tot en met 3. En we gaan luisteren naar Desire van Music from Above. Uh, en dan album 2. opgegroeid met muziek, speelde in zijn jeugd vele jaren piano, kreeg een gitaar van zijn vader en had op zijn dertiende al een eigen band. Leefde tot zijn dertigste als muzikant en toen maakte hij de overstap naar de reclamewereld. Maurice ligt uit waarom. Ja, ik wilde geld verdienen. Ja. En, uh, goed geld waarschijnlijk. Want ja, ligt. redelijk goed. Ja. ja. En, uh, nou, ik ben toen gestopt met, uh, met muziek maken in bandvorm, zeg maar. Ik, ik uh, was dertig en uh, uh, ja, het werd me gewoon te veel, En ik dacht, ja, ik moet iets aan mijn leven gaan doen. Want uh, op deze manier uh, lukt het niet. En uh, toen ben ik een reclamebureau begonnen. Oh? Ja. Uh, een vriend van mij die zat in de reclame. Uh, overigens uh, alcoholist en uh, achteraf niet echt de beste vriend. Maar oké, okay, het was een goede opstap, zeg maar. Ja. En in uh, het begin zijn we een beetje samen gaan werken. En op een gegeven moment had ik mijn eigen bureau en uh, werkte voor uh, grote bedrijven... met campagnes uh, maken en bedenken en uh, teksten schrijven. Um, ja, en dat ging eigenlijk heel goed. dat is ook creatief, hè? Ja, ja zeker. Alles wat creatief is. Ja. Uh, als je creatief bent, dan gaat alles wat, wat met creativiteit te maken heeft... je redelijk goed af. Ja. En daarom ben ik dat gaan doen... Uh, ik wilde niet een baan hebben bij een bedrijf en uh, vervallen in kantoorwerken. En, uh, als creatief kan je dat niet makkelijk uh, aan. Ja, precies. Um, en, maar goed, uh, daar ben je uiteindelijk ook weer mee gestopt. Nou, daar ben ik eigenlijk helemaal mee doorgegaan. Toch? Oh ja, toch wel. Ja, ah, totdat oké. ik Carolien leerde kennen, mijn ja. vrouw, in 2014, uh, ben ik er, nee, 2016 ben ik ermee gestopt. Oké. Okay. Nou, dat is inderdaad nog niet zo vreselijk lang geleden. Nee. Nee. En, maar dat was dus niet te verenigen, een, uh, je liefde met het bedrijf? Nou nee, het was meer uh, dat mijn leeftijd uh, de kant op ging dat mensen niet meer in mijn verhaal geloofden. <lacht> ja, in een gegeven moment ben je gewoon klaar. Hè? Dan is uh, uh, dat hele, uh, ja, het hele internet en, en alle social media, ja, daar ben je voorbij. Dat moet je niet meer willen ook. Nee, nee. Dat is lastig, een beetje, voor onze generatie. Uh, dat is niet Om... te doen. <laughs> nee, ik ik zal... doe wel mee, maar ik, het is niet dat ik het ben. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. luisterde naar de track Music From Above van het gelijknamige album... wat totaal uit drie albums of cd's bestaat. Op de website van Maurice Hiershout en Caroline Bunn... cbcoaching.nl staat heel veel informatie over de soorten coaching die zij doen... en workshops op spiritueel gebied. Ook staat er twee keer dat Caroline en Maurice elkaar op wonderlijke baarlijke manier hebben ontmoet. Caroline legt uit dat ging. Maris zei al van in 2014 hebben we elkaar, daar zijn we een relatie, is bij ons een relatie ontstaan, maar eigenlijk hebben we elkaar al in 2012 voor het eerst ontmoet. Maar ook daar zit nog een verhaal aan vooraf. Um, het verhaal op het verhaal. Ja, ik ga het je, ja, ja. je vertellen. <laughs> nou, ik ben zelf ben ik in 2010 gescheiden, en zit ook heel ook weer een uh, een, een ervaring aan vooraf die niet leuk was. Uh, maar goed, in ieder geval in 2010 woonde ik op mezelf. Ik heb co-ouderschap gekregen met me, voor mijn twee kinderen. En uh, ik was eigenlijk een beetje de vertrouwen in liefde kwijt. En in 2012 dacht ik van, nou, ga ik nog iemand ontmoeten... met wie ik de rest van mijn leven kan gaan delen... op de manier waarop ik heel graag wil. Uh, dat je er echt voor elkaar bent, trouw... Warm, liefdevol, nou, in ieder geval zoals ik dat voel. En uh, ik heb toen letterlijk in mijn woonkamer op mijn knieën gelegen en naar boven gevraagd: van... Alsjeblieft, als ergens die man, want voor mij is het een man, rondloopt, laat hem mij ontmoeten. En uh, nou ja, dat doe je dan. En toen was het natuurlijk een tijd stil, want het is niet zo dat het meteen wordt beantwoord. Dan gaat niet iemand gelijk een deurbel. Nee, of, precies, precies. Dat niet. <laughs> um, en ja, ik, ik was gewoon aan, aan het werk en aan het leven. En ik ontmoette van alle, uh, allerlei mensen. Op een paar moment ontmoette ik een, uh, een vrouw. Die woont overigens ergens in de buurt in, uh, in Haarlem. En met haar kwam ik in een bepaald project. En wij gingen daarmee aan het werk. En toen zei ze een moment, oh, Ik ken wel iemand die ons hierin kan helpen. En uh, nou... Prima, laten we afspreken met die, uh, diegene. En dat bleek Maurice te zijn. Dus we hebben elkaar toen ontmoet in 2012. En ja, onze levens lagen heel erg uit elkaar. Maurice die, uh, heeft er niets over verteld. Maar Maurice heeft best een ingewikkeld, moeilijk leven gehad. Met zijn achtergrond van zijn ouders, et cetera. En hij stond nogal cynisch in het leven. En ik probeerde overal iets moois in te zien. Dus misschien kun je zien hoe dat verschil ja, is. Ja, hè? Ja. Ik zag alles positief. En Maurice zag... Ja, toch wel heel erg de, de donkere kant van, uh, van het leven. Dus ons gesprek liep heel lastig. Maar we waren wel gefascineerd door elkaar. Nou, we hebben elkaar gelinkt op Facebook. Um, elkaar twee jaar niet gezien. Um, maar wat ik eigenlijk vergeet te vertellen wat veel belangrijker is. Want dat is de wonderlijke ontmoeting. Wat bleek, dat wist ik toen helemaal niet. Maar later toen we elkaar dus echt weer gingen ontmoeten. Even maar mij verteld. Toen ik jou zag in Haarlem bij die uh, gemeenschappelijke kennis, had ik jouw naam al gehoord. En wat bleek, dat moment dat ik dus boven vroeg van laat mij die man ontmoeten, op dat moment heeft Maurice in de nacht een stem gehoord, Caroline Bun Wat natuurlijk heel wonderlijk is. Als je me nou? ja. Um, en dat is de wonderlijke ontmoeting. Hmm. Ik wist van niks. Maar Maurice wist toen van ik moet wat met iemand die Caroline Bun heet. En toen die kennis zei tegen je, ik wil gaan met uh, iemand afspreken uh, met jou. Zei, hoe heet die dan? Ja, Caroline Bun. Toen had Maurice meteen zoiets van ja, dat moet ik doen. Nou ja, Maurice, dat is... Uh, dat, ja, ik ben er een beetje stil van. Maar uh, hoe, uh, vertel eens, uh, hoe, wat deed het bij jou dan... Uh? Nou ja, kijk, weet je, ik lig uh, in bed, ja. uh, in de nacht gewoon, uh, te slapen, zeg maar. En uh, ik heb mijn hele leven dat altijd, dat ik af en toe een stem hoor, of dat ik uh, iets zie. Hè. Maar daar kunnen we het nog even over hebben. Maar in ieder geval, op dat moment hoorde ik dus gewoon Caroline Bun. Zo duidelijk. Ja, heel bizar. Ja, en met een vrouwenstem. Oké. Okay. Ja. Maar ik dacht, ik begon eigenlijk te lachen uh, vanwege de achternaam Bun. Zo'n kort naampje, Caroline ja. Bun. Weet je? Ja. Dus ik dacht, wat? Nou, en dat was het. En oh. een hele tijd later komt die kennis van mij. En die zegt, uh, ja, wil jij creatief meedenken vanuit de reclamewereld nog? Hè? Over een bepaald project. Ja, is goed, wat zal ik doen? En uh, Ja, met uh, die en die en Caroline Bun. En dat is natuurlijk een hele gekke uh, ja. uh, ervaring. Maar het is natuurlijk niet heel uniek in de wereld dat dat kan gebeuren. Maar voor mij was het echt uniek. En maar het is een soort paranormale ervaring, denk ik. Ja, en, en dat, nou ja of in ieder geval een, een helderziende ervaring. Niet van mij per se, maar van die stem die mij dat meegaf. Iets wat nodig was om uh, uh, aandacht aan te besteden. En uh, op het moment dat ik uh, Caroline toen ook voor het eerst tegenkwam... Um, voelde ik direct liefde en uh, was ik gek op hem. Maar tegelijkertijd dacht ik, uh, jezus, is die zweverig. <laughs> Terwijl zij van mij dacht, jezus, is die cynisch. Ja, ja. En toen hebben we elkaar twee jaar niet meer gezien. Oké. Okay. Maar Karoen, je, je stak je hand op. Je wilde maar zeggen. Ja, wat ik wilde zeggen eigenlijk. Want toen begon het dus al, we zijn niet zomaar bij elkaar gekomen. Er is wel enige hulp geweest dat wij bij elkaar kwamen. En ik kan je voorstellen dat uh, op het moment dat we elkaar leerden kennen, was jij 57, denk ik, Maurice. Oud, ja. En, yeah. uh, en ik, was, ik ben 12 jaar jonger. Dus, en we hadden natuurlijk al een heel leven achter rug. Dan is het niet altijd even makkelijk om elkaar te vinden. En zeker niet zoals we al vertelden, dat we ja. een beetje uit elkaar lagen. Maar ook daarin zijn we heel vaak geholpen door, um, door boven. Dat bijvoorbeeld als we dan ergens elkaar niet konden vinden... en in een, ja, je kan zeggen, een ruzie van conflict terechtkwamen... dan gebeurden de gekste dingen om ons daaruit te halen. Zo waren wij. Zoals zo, zo wat? Ja, is een, ja is een, een, een leuk voorbeeld. Ik zal je het vertellen. Um, Maurice en zus die woont in, uh, in uh, uh, Jeruzalem. En uh, toen we elkaar nog niet zo lang kenden gingen we daar naartoe samen. En wij hadden een hotel geboekt, want we wilden het liever niet in huis bij, bij zijn zus. Gewoon even onze eigen ja. um, vrijheid. Je bent verliefd hè? Ja, ja waar En we gingen, we? gingen die avond gingen we wat eten in zo'n heel simpel zwarma-tentje. Uh, uh, en Maurice vroeg aan mij van, hou je van mij? Maar Maurice is heel snel. Dus als hij zegt, hou je van mij? Wil hij eigenlijk meteen horen ja. Um, maar voor mij is het, als iemand dat vraagt... dan wil ik ook voelen en dan het antwoord geven. Dus het duurde Maurice te lang. Dus hij was daar boos over dat ik niet meteen ja zei. En uh, we liepen stilzwijgend terug naar het hotel. En uh, nou, we konden elkaar even echt niet vinden. En we gingen maar gewoon naar bed. En we lagen in bed, rug naar elkaar toe. Helemaal stil. En ineens knalde toch die televisie aan. En we keken elkaar aan van, ja, wat zijn we mee bezig? Heel hard lachen. En, ja. nou, dit soort ervaringen hebben we vaker gehad. Op het moment dat het even niet soepel liep... werden we telkens weer ja, tot elkaar gebracht... door ingrepen, zoals wij dat zien, van boven. Dat zijn mm. dingen die niet te verklaren zijn... maar uh, ja. voor ons wel, laat ik het zo zeggen. En nu een aantal jaren later uh, is het over. Want nu zijn jullie tot elkaar gekomen. Ja, maar tegenwoordig doen de tv zelf aan. <laughs> Je hebt de afstandsbediening ja, gevonden. Ja, ja precies. <laughs> Designs leek me wel toepasselijk. Van het album How the Spirit Sounds van Maurice Heershout. Carolien Bun, zijn vriendin, had in het vorige gesprek al even over het verleden van Maurice. Ik vraag ernaar. Voor de mensen die jullie website nog niet gelezen hebben, er staat ook gewoon op dat je bent opgegroeid in Amsterdam. Je ouders van Joodse afkomst hebben in Auschwitz gezeten. Ja, onder andere. Onder andere. Ja. En um, en, dat, uh, en, en was het bij jou thuis ook zo dat uh, wat je veel hoort eigenlijk van de Joodse gemeenschap... na de oorlog, er werd niet meer over die oorlog gesproken? Nou, ja, mijn vader sprak er niet over. Maar mijn moeder die kon er heel mooi over vertellen. Oh, tot in mooi. detail. Ja, Het was ook cynisch bedoeld. Ja, ja. Maar dat kan ik af en toe nog. Ja. Maar um, tot in detail. En, uh, en de sfeer in huis was, uh, ja, was echt eng. bizar. En om te snijden. En mijn vader die, ja, die had natuurlijk kamp uh, uh, kampsyndromen. Dus die, die ja. droomde over het kamp. Uh, Getraumatiseerd. Ja, joh, echt. Maar ja, als je natuurlijk twee jaar lang uh, tussen de lijken rondloopt ja. en bang bent dat je vergast wordt. ja, ja. Dat het werkt niet echt uh, nee. mee aan ontspanning. Dus ja. die was totaal naar de klote geholpen. Ja, ja. zo en, kan ik het wel dus, zeggen. Ja. ja, ik moet het ja. niet anders zeggen. Nee, ja. is, ik zeg het nog netjes. Ja. Um, dus. Ja, en, en uh, het was uh, een, een gezin uh, waar geen touw vast te knopen was. Oe, je hebt nog een zus, begrijp ik? Twee zusjes, twee zusjes. Ja, ja, ja zussen ja. moet ik ja. zeggen. Maar, ja. ja, inmiddels. Ja. Ja. En, en, en je zus is naar uh, Israël verhuisd. Ja, klopt. Nou ja, die, die heeft natuurlijk ook nog steeds. Die heeft, haar grootste trauma is dat ze uh, boven aan de trap. Zag hoe ik in elkaar geslagen werd elke dag door mijn vader. Oh, ja. nou. dat was hard. En mijn oudste zus heeft daar ook nog te, was steeds last van. Oh, dus ja. dat was uh, heftig. Maar verder hadden ze zelf ook last. Uh, uh, ja, het is niet uit te leggen heel lang nee. verhaal. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, dus eigenlijk een traumatische jeugd. Die ja. he, en heeft dat doorgespeeld in je muziek? Uh, nou, het heeft. Nou, het is eigenlijk andersom. De muziek was mijn redding. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Muziek luisteren in het begin. Uh, de Beatles, daar uh, ik heel blij van hè, natuurlijk. Uh, en, en het maken daarna, zelf musiceren. Um, ja, dat was natuurlijk uh, jezelf eigenlijk uitvinden. Ja. Met, zeker met teksten schrijven, denk ja, ik. Ja, teksten en zingen. Ja. En, uh, ja. Nou, vooral het zingen, hoor. Want uh, ik, ik, ik heb een gitaar ben ik snel aan de wil gegaan, Want ik voel mezelf niet goed genoeg. Okay. Want het zingen ging gewoon ongelooflijk goed. En ja, ja. makkelijk en fijn om te doen. En ja. als je zingt en je, je, je, je eigen muziek zingt... dan uh, schieten de tranen in je ogen natuurlijk. Ja. Hè? Want je, is, Even, en je vergeet je ellende. Allemaal. Helemaal. Ja. Totaal. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja, op die manier heeft het me zeker geholpen. Ja, ja. Plus 21 jaar therapie bij het GGZ. Oh ja, zo <laughs> ja, nou ja. Ja, ja, ja, werkelijk. Ja. Maar ja. joh, wat je allemaal mee hebt gemaakt, uh, ja, het is een traumatisch iets. En, ja. uh, yeah. en toen kon je nog terecht bij het GGZ. Toen nog wel, ja. ja, en, ja. Uh, maar om te zeggen dat het me echt geholpen heeft, uh, nee. Okay. Dat kwam pas toen ik Caroline leerde kennen en uh, uh, zij mij iets heeft laten meemaken uh, vanuit haar werk. Wat mij in anderhalf uur tijd al een ongelooflijk eind geheeld heeft. Oh, wil je dat vertellen? Of is het te privé? Ja, Nee, is, joh, luister, we zitten hier nou toch. ja. ja, ja. Maar ik denk dat Carlien dat beter kan vertellen. Oké, okay, ja, dat is prima. Ja, toen Maurice leerde kennen... Uh, uh, zei ik, goh, we zijn toch zenuwachtig. En ik wist natuurlijk nog niet zoveel van hem. En hij vertelde toen eigenlijk dat verhaal... wat hij net vertelde, maar dan wat uitgebreider. Um, en zei, ja... Um, maar je, je wil het niet voelen, zei ik tegen hem, die zenuwachtigheid... Ik zei, ja, dat klopt. Ik wil het helemaal niet voelen. Ik zei, ja, ik ga je iets geks vragen. Ik ga je vragen om het wel te voelen. En uh, ik had een camperbusje en we waren aan, uh, ik was aan het kamperen hier ook in de buurt, Bloemendaal. En Maurice was er. Ik zei, goh, ga eens liggen. Nou, hij had een heel ander idee dan ik, maar ik uh, zei, ja, ga eens liggen en ga eens voelen wat, jij, uh, wat je voelt. Um, nou, dat vond ik eerst niet zo leuk. Zei, nou, mijn handen werken ook helend, dus ik leg mijn handen bij hem, uh, Neer. En hij begon heel erg te trillen en te shaken en de zenuwachtigheid werd steeds sterker en sterker en hij wilde dat niet. En nou, ik ga je ik, en vertrouw maar even op mij. Het komt goed. Blijf voelen, blijf voelen. En hij heeft toen anderhalf uur, heeft hij die zenuwen gevoeld en ze werden eerst steeds erger en erger. Maar ja, in ieder geval, we zijn er samen doorheen gegaan en na anderhalf uur, of nou, nou, ik denk na een uur, begon het af te nemen. Ja, je moet wel... Ja. Je moet wel vertellen dat ik ongelooflijk lag te trillen, hè? Ja, ja. Echt heel ja, ja. erg. Ja. ja, heel erg te shaken, te trillen. Wat natuurlijk logisch is, want die emoties had hij al die tijd niet willen voelen. Ja, en op zich wel, Maurice was wel een emotioneel mens... maar die spanning en die zenuwachtigheid, daar heeft hij heel lang tegen gevochten. Ja, ja. Dus dat onderdrukte hij. En in die anderhalf uur heeft dat toegestaan... en toen ze heel veel spanning en zenuwachtigheid uit hem gegaan... En ja, wat jij zegt, ja, er zal altijd wel wat in me blijven. Dat kan ook niet anders. Maar het is wel veel, veel minder geworden. Ja. En, en uh, Caroni wat doet het dan met jou? Want is, ik, is dat als uh, healer is dat heel inspannend. Vraagt dat bijvoorbeeld heel veel energie van je? Op dat moment zelf heb ik dat niet zo door eigenlijk. Dan ben, nee, nee. Ik, dan ben ik zo met, uh, in dit geval ik met uh, memories bezig. Ik kan achteraf, kan ik echt wel af zijn... Ja, maar, toch wel. Dan ja. ben je blij dat je op de camping in Bloemenel staat. Ja, ja. in de mooie natuur. Ja, precies. Ja. Maar goed, dat gaat ook alweer heel snel. Kijk, als, als ik dat zelf ook gewoon laat gebeuren... dan is dat ook al redelijk snel weer opgeladen. Hmm. nou dat vroeg me even af. Ja. Ik denk, hoeveel energie kost het eigenlijk? Ja. Werken met hele handen. Nee, dat, ja, dat is niet iets wat je doet, dat gebeurt. Ja, ja ja, ja, ja, ja. Dus is het, uh, gelo geloven jullie daar ook in, de hele de universele energie... Die doorgeeft? Ja, ik, iedereen moet daar zijn eigen ding van maken. Voor mij, ik, ik, voor mij is het iets wat me gegeven is. Um, het is ook niet iets wat ik bedacht heb. Ik heb het eigenlijk door mijn klanten hebben die me verteld wat ze voelden. Okay. Uh, en het is de afgelopen jaren veel sterker geworden. Hmm. Ik hoef ook niet echt aan te raken. Ik kan ook op afstand. Dus niet dat niet door de telefoon of zo. Maar ja, het zou ook nog kunnen misschien. Maar Dit is nu anderhalve meter. Ja, exact. Um, ja... Ja, het is iets wat wat geeft wat nodig is. is het laatste album van Maurice Hiershout. En we hoorden de eerste vijf minuten van de track... The Ultimate Message. We gaan verder met het gesprek met Maurice en Caroline, wat overigens opgenomen is voor de Vreselijke Oorlog. combinatie van helend bezig zijn en muziek... Uh, en daarvoor heb ik jullie eigenlijk ook uh, uitgenodigd om uh, te praten. En het is mijn persoonlijke zoektocht eigenlijk naar wat verstaan anderen onder uh, de helende werking van muziek. Uh, het, er is over geschreven. Uh, er is nog nooit, tenminste niet in Nederland bij mijn weten, wetenschappelijk onderzoek gedaan hierover. En, uh, uh, zou dat kunnen, denk je? Maurice, zou je, zou je wetenschappelijk onderzoek hier nou kunnen doen? Ja, ik denk het wel. Ja, Ik denk dat als je um, bijvoorbeeld uh, hersenmetingen zou doen. Hè, EC, ja. Hoe heet het, EEG, geloof ik? EEG, ja, EEG. Ja. Ja, ja. um, klopt het EEG of is het ECG? <laughs> ik nee, weet het niet, joh. ECG is wat hard. Oké, okay, nou ja, prima, maar dan hoger. Ja, um, als je, <laughs> ja dus, ja, dus voor je, je zou iemand meten die. Uh, net als ik toen bijvoorbeeld heel erg gespannen is, hè, heel ja. veel zenuwachtigheid voelt, en je zou, ja, ik mag het even natuurlijk noemen, mijn muziek, mijn deel muziek, uh, uh, hele muziek daarbij aanzetten. Je zou die metingen gaan doen, dan denk ik dat je wel degelijk ziet uh, wat daar gebeurt. Dus ik, ik denk dat het meetbaar is. Ja. En um, natuurlijk, zoals wij werken vanuit ons bedrijf in de coaching. Uh, ...komt daar nog veel meer bij kijken. Het is dus niet alleen de muziek en dan lopen we weg. Dat is natuurlijk niet hoe we werken. We nee, nee. zetten uh, een, een stuk muziek aan een prettig weekend. Dat is niet wat we nee. doen. Maar ja, ik denk dat je het kunt meten. Ik denk het wel. Ja. Je kan zenuwen ook meten. Dus. Ja, precies. Als het ja. weggaat ook. Ja, ja. Caroline, heb jij er een mening over... ...in hoeverre muziek helend kan zijn... ...of, of het überhaupt wetenschappelijk te bewijzen valt? Ja, ik, ik, ik bekijk het even wat breder. Want als ik kijk hoe wij dan werken... De enerzijds gebruiken wij muziek... dat is andere muziek dan uh, je draait op Peaceful Radio. Uh, dat is muziek om de emoties te activeren. Uh, dat werkt sowieso helend... omdat je wordt geactiveerd om het toe te staan... en dan raak je die emoties kwijt. Zo kan je oude uh, emoties alsnog verwerken. Daarnaast hebben we die rustgevende muziek... of die muziek die iets teweeg kan brengen... Um, ja wat we zien is dat mensen um, bijvoorbeeld door die muziek en dus ook wel een combinatie met wat we ze ook meegeven of wat ze van boven meekrijgen dat ze bijvoorbeeld veel meer kracht ervaren uh, meer vertrouwen in zichzelf voelen um, tot ontspanning komen um, ineens weer um, perspectief zien in het leven naar nou, allerlei verschillende mogelijkheden en uiteraard heeft dat een invloed op je gemoedstoestand en ik kan me niet anders voorstellen dan dat, dat meetbaar moet zijn. Net zoals je in het ziekenhuis kan meten of iemands hartslag omhoog gaat... zou je natuurlijk ook kunnen meten hè, dat hartslag komt tot rust. Of, ja, bloeddruk. Eh, stress, dat zit in bepaalde stofjes in je lichaam. Op het moment dat je tot rust komt, zal het zo zijn dat die stofjes ja, afnemen. Ja. Dus daar is natuurlijk een heel fysiologisch eh, aspect aan. Daar ben ik niet in geschoold. Maar ik weet zeker dat als we zouden spreken met mensen die dat wel zouden weten... dat je in combinatie een onderzoek zou kunnen opstellen waarin dat meetbaar is. Dus ja, ik kan me voorstellen als daar geld voor beschikbaar zou zijn... en mensen zouden daar zich voor hard willen maken... dat dat mogelijk moet zijn om dat in onderzoek uit te werken... en tot resultaten te komen. Tweede vijf minuten van de track, de ultimate message van het laatste album Live After Live van Maurice Eershout. We gaan het uur volmaken met de track How The Spirits Sound. En volgend uur praat ik verder met Caroline Bun en Maurice over hun werk en muziek. Graag tot straks. Mm -hmm.